1 uur. De Radio1 Sportzomer. Govard van Brakel en Jack van Gelder. Ja, goedemiddag. De achtste etappe in de tour gaat vandaag van Belforen naar het Zwitserse 4-3. en de finale in de Nieuws en Sportquiz met een hoogste score van 140 tot nu toe. Maar nu eerst het nieuws met Gert Kluk. Rusland houdt morgen een dag van nationale rouw om de slachtoffers te herdenken van de overstromingen in de regio Krasnodar aan de Zwarte Zee. Het dodental van de ramp loopt op. Er zijn zeker 150 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden volgens de autoriteiten nog vermist. Het noodweer trof het gebied rond de stad Krimsk in de nacht van vrijdag op zaterdag. In één nacht viel evenveel regen als normaal in twee maanden tijd. Veel getroffen inwoners van het rampgebied geven de autoriteiten de schuld, zegt correspondent Kiesje Hekster. In de regio gezegd dat ze uh, totaal niet gewaarschuwd waren voor slecht weer. Er zijn ook samensweringstheorieën dat de autoriteiten waterreservoirs opengezet hebben tijdens die enorme regenval om het water in die reservoirs te laten zakken. En dat dat water juist de oorzaak geweest is van een vloedgolf die midden in de nacht een dorp trof waarbij tientallen inwoners verrast werden in hun slaap door het water. De Russische autoriteiten stellen een onderzoek in naar de ramp. In Breda is vanmorgen vroeg een student uit Delft uit het water gered... nadat hij van de brug was gesprongen. Samen met vrienden was hij na het stappen gaan zwemmen in het riviertje De Mark. Ze sprongen drie keer van een brug het water in... en na de derde sprong kwam de 21-jarige student niet meer boven. De andere studenten belden daarna de hulpdiensten. Brandweerduikers hebben het slachtoffer gered en een paar keer gereanimeerd. Hij is in zeer zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie waren de studenten naar een verjaardagsfeestje geweest... in het ouderlijk huis van een van hun clubgenoten... Daarna waren ze gaan stappen. De politie kan nog niet zeggen of de vier eventueel dronken waren. In de Zwitserse Alp is gisteren een Nederlander om het leven gekomen tijdens het bergbeklimmen. De man van 20 was met een andere Nederlander bezig met de afdaling van de berg Damblanche ten westen van Zermatt. De Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging onderzoekt wat er precies is gebeurd, vertelt de directeur. De informatie die we hebben is dat hij bij de, de afdaling op de, op de Zuidgraad uh, uiteindelijk is, uh, is uitgegleden en uh, gevallen en daarbij ja, enkele honderden meters naar beneden is, is gevallen... en uh, daarbij helaas is overleden. De andere bergbeklimmer alarmeerde de reddingsdiensten... maar de man was door de klap al meteen dood. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond... heeft de PVV deze week drie zetels verloren. Het verlies van de PVV volgt op de week dat er rumoer ontstond... over de kandidatenlijst van de partij... en het vertrek van twee woedende Kamerleden. De VVD wint bij de Hond drie zetels... en er stelt zich van een inzinking vorige week. De SP blijft volgens de Hond de grootste partij. Met andere partijen weinig veranderingen. Wel stelt de hond dat de electorale positie van GroenLinks er steeds slechter uitziet. De partij staat bij hem nog steeds op vijf zetels. Maar dat komt volgens de hond alleen door de lijstverbinding met de PvdA en de SP. Van de kiezers die twee jaar geleden op GroenLinks stemden... wil nog maar 35% dat weer doen. En van andere partijen wint GroenLinks nauwelijks, stelt de hond. In Hilversum is vanmorgen een gasleiding ontploft bij een verdeelstation. Het gas spoot een half uur lang met grote krachten lucht in. De brandweer heeft het gas afgesloten en daarmee was het gevaar geweken. Omliggende flats werden ontruimd. Een paar honderd mensen moesten even hun huis uit. Volgens de brandweer van Hilversum was het een technisch probleem aan de leiding... en had ontploffing niet te maken met werkzaamheden. Bij een concert ter ere van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... zijn voor het eerst Amerikaanse symbolen gebruikt. Bij het concert waren dansers verkleed als Mickey Mouse en Winnie the Pooh... terwijl op de achtergrond beelden te zien waren van Disney-films als witje en Bellen en het Beest. Deskundigen zien in het gebruik van de Disney-figuurtjes... als een belangrijke koerswijziging van het communistische bewind. Volgens de watchers van Noord-Korea wil de nieuwe leider Kim Jong-un... een moderner beeld uitdragen dan zijn vader Kim Jong-il. Het weer vanmiddag in het zuiden op een enkele bui na is het droog. De zon breekt daar ook door. In het noorden nog lang bewolking en buien. Het is vanmiddag 19 tot 23 graden. ANWB Verkeersinformatie. Twee files beide op de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort tussen Diemen en Muiden drie kilometer. Richting Amsterdam tussen Knoopend Hoeverlaak en het Bunschoten ook drie kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jack van Gelder en Govert van Brakel. Wat een ongelofelijke slag was het hier. Ik denk, uh, ja, we waren gewoon niet goed genoeg. We gaan er gewoon weer in vliegen. Dat is de pispot van Frankrijk. Ik ben geen computer, hè, waar je een stekkertje uitleest waar, de, waar het probleem zit. Maar je ja, ik ben gisteren wel op je klootjes geslagen. Uh, hopelijk zit er nog een dag succes in dan. Wat een mooie overwinning van Prince of I just had to do the last little bit. De etappe van vandaag. 157,5 kilometer van Belfort naar Porentrui voert de renners naar Zwitserland. En geolippens. Praten wij over een serieuze etappe met een aantal pittige beklimmingen. Ja, het is een hele serieuze etappe. Want we hebben veel beklimmingen, acht in totaal. En ze zijn lastig hoor. En de renners die kijken daar toch ook wel een beetje angstig uh, naartoe. Vooral de sprinters in het uh, peloton. De klassementsrenners zullen zich misschien vandaag niet echt met die etappe gaan bemoeien. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat een van de mannen zo meteen probeert... als de vlag valt, om meteen vanuit het vertrek te demareren. Een van die mannen, zoals lieve Westra bijvoorbeeld. Want die reed zojuist gewoon op de eerste rij achter de wagen van de koersdirecteur. En dan uh, is het wel kans als er zo'n vluchtje ontstaat, het zou wel eens de dag kunnen worden van avonturiers. Op weg met Sport Tour de France. Dimanche 8 juillet. Salon. 8e etappe. Belfort pour Antuï. Lekker hoor. Oké, nog wel hè, 1971. Ja, mooi. Prachtig. MotoGP voor de wereldtitel na de TT van Assen. Casey Stoner, die hebben we natuurlijk gehad. En Jorge Lorenzo gelijk in punten. Vandaag de strijd op de Sachsenring. Hans van Dozenoord. Uh -huh. Ja, van Dozenoord. Van Lozenoord vandaag, ja. En het ziet naar uit dat Casey uh, Stoner wil aanhaken bij het succes van vorige week in Assen. Hij gaat aan de leiding op dit moment in de zesde ronde van de Grote Prijs van Duitsland. Gevolgd door Dani Pedroza, zijn teamgenoot. Die twee Honda's zitten vlak bij elkaar en hebben op dit moment 2,7 seconden voorsprong op Gorgo Lorenzo. Ja, en die moet dan wel proberen om het gat dicht te rijden. Want anders betekent dat dat hij de leiding in het wereldkampioenschap gaat verliezen. Vierde Ben Spies, vijfde Dovizioso en op de zesde plaats is het Stefan Bradel, de Duitse die in Assen ook te val kwam en voor eigen publiek rijdt. Ja, op dit moment zien we naar voren rijden in de wedstrijd... nog wel een beetje in de achterste regionen. Alvaro Bautista, een Bautista die moest van achteren aan deze race beginnen... Of de achterste startplaats, om de simpele reden... dat dat de straf is die hij heeft gekregen... voor het onderuitrijden van Lorenzo vorige week in Assen. Hij zal niet gaan meedoen om de podium te plaatsen... hoewel je weet niet wat er gaat gebeuren, want het is moeilijk... En moeilijk te voorspellen, weer hier op de ring. Uh, op dit moment nog droog, maar er hangt een buitje in de lucht. En als dat gaat gebeuren, als het gaat regenen, dan gaan de coureurs binnenkomen om van motor te wisselen. Dus het is nog lang niet beslist hier op dit moment stoner aan de leiding en nog 24 ronden te gaan. Ja, naar het zuiden van Rusland in de Koebanregio regio is het dodental verder opgelopen. Door de overstromingen zijn zeker 150 mensen omgekomen. Collega Bas van Werven sprak eerder vandaag met correspondent Kiesja Hekster... over het aantal mensen dat nog wordt vermist. Nog steeds enkele tientallen in ieder geval. De autoriteiten denken dat het aantal slachtoffers door de overstromingen nog verder zal stijgen. Ja. Vermoedelijk niet meer dat het een verdubbeling of zelfs een verdrievoudiging is van het aantal doden... zoals gisteren in de loop van de dag steeds duidelijker werd. Maar ja, inderdaad, massale overstromingen, heel veel slachtoffers. Want er zijn ook nog eens duizenden gewonnen... van wie sommigen er ernstig aan toe zijn. Het zal vermoedelijk niet het eind aantal zijn van het aantal doden. Toch is het opmerkelijk, hè? Het kwam door een enorme regenbui... waarin in één keer net zoveel regen viel als in twee maanden normaal gesproken. Maar je zou zeggen, dat kan toch niet leiden tot geweldige overstromingen. Is al meer duidelijk over de, over de aanleiding?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 Veel slachtoffers vielen omdat een huis vol gehandicapten verrast werd door het water en dat die inwoners ten dode opgeschreven waren. Veel theorieën, dus is eigenlijk altijd zo in Rusland, eh, onduidelijk is wat er waar van is. De feit is wel dat de autoriteiten inmiddels een onderzoek hebben ingesteld naar de oorzaak van de ramp. En dat er morgen een dag van rouw is in Rusland om al die dodelijke slachtoffers te herdenken. Ja, En hoe staat met de reddingsactie? Verloopt die goed?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 de Koeban-regio gevlogen. En de autoriteiten die zeggen dat ze alles onder controle hebben. Hm. Uh, er zijn ook heel veel reddingsacties door particulieren opgezet, ook al via internet vanuit Moskou. Dus ik denk dat uh, hoe het uiteindelijk die hele reddingsactie verlopen is, dat dat nu nog te vroeg is om te zeggen dat dat allemaal pas over uh, een paar dagen misschien wat duidelijker zal worden. Is jouw over de situatie uh, in, uh, in Rusland? <middels> We gaan weer naar de koers, naar Geolith. We zijn nog niet eens echt begonnen. Dat gaat zo meteen gebeuren. Want Christian Pridom hangt inmiddels uit het dak van de auto. Het vlaggetje waarop staat Depar. Die witte vlag die heeft hij nog steeds niet in zijn hand. Maar zo meteen dan zal hij hem laten vallen. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. En dan mogen de renners weg. En ze zijn nerveus. voor al een valpartij in de neutralisatie. Matthew Lloyd, de Australier uit de Italiaanse Lampereploeg... die knalde over een rotonde heen en ging daar onderuit. En dat heeft toch te maken met dat gevriemel vooraan. Want je ziet het, niet alleen de klassementsmannen... Die, de truien in bezit hebben. Die mogen namelijk voorop rijden vlak achter die wagen van uh, Prudhomme, Bradley Wiggins. Dus prominent daarvoor aan. Maar uh, met name de mannen die een avontuurtje willen aangaan in deze etappe. Deze lastige etappe. Deze overgangsetappe ook voor de tijdrit van morgen. Die mannen die proberen zich allemaal op die eerste rij te wringen. Lieve Westra zie ik daar zitten. Ik zie Christian Knees daar zitten. Een Duitser. En uh, wat mannen van de Argos Shimano ploeg. Argos Shimano trouwens, die derde Nederlandse ploeg. Die een renner is kwijtgeraakt want Johannes Vrolinger is niet meer van start gegaan. Hij heeft zijn pink gebroken bij een van de valpartijen al twee dagen geleden en heeft nu besloten om niet meer verder te rijden na Marcel Kittel, dus ook de tweede Duitser uit die ploeg, verdwenen. Nog steeds niet officieel gestart de mannen. Dat betekent dat de avonturiers nog steeds daar vooraan zitten en bij die avonturiers natuurlijk ook Nederlanders. Voor de start in Belfort sprak verslaggever Steven Dalebout met twee Nederlandse renners. Het gaat een dag worden van op en af. Een dag voor de vluchten, zus. En misschien wel een dag voor Johnny Hogeland, zou je denken. Er zijn veel punten te verdienen voor de bolletjes, Maar Johnny Hogeland leunend tegen een bus bij de start. Ja, gisteren twitterde je in één keer dat je last hebt van je knie. Wat is er precies aan de hand? Nog niet erg, maar ja. Het moet ook niet erger worden. Maak je daar zorgen om? Ja, als ik iets voel, maak ik hem altijd gelijk voor. Dus. Daarom dacht je, laat ik het maar delen met de rest van de wereld. Ik heb niet voor niks zoveel volgers, hè? Hoeveel heb je er? Ik weet eigenlijk niet. Uh, 14 of zo. 14.000. Oh, 14.000. Ja. Zeg, maar Dat is wel een, uh, een, een vervelend moment. Ja, ja. Misschien daarom maak ik me ook zoneel zorgen. Is dit, is dit voor jou... Is deze dag een dag waar jij uh, uh, lang naartoe geleefd hebt? Want dit is de dag waarop je punten kan sprokkelen voor die bergtrui. Ja, maar in ben ik steeds over die bergtrui. Daar ben ik niet zo mee bezig. Ik heb gezegd, er zijn vijf, zes ritten... waar... Uh, de roep waarschijnlijk tot de finish gaat. En dit is er één van. Ik dacht vanochtend Johnny Hogeland, die zit vandaag in de kopgroep. Klopt dat? Ja, dat kan ik nu niet zeggen natuurlijk. Het is te hopen. Dat is wel de intentie? Ik zou graag in de kopgroep zitten, ja. Maar ja, dat moet dan wel lukken. Ja, ja, inderdaad. Dat is er niet zo makkelijk op. Johnny Hogeland wellicht ligt dus in de kopgroep vandaag. En dat is misschien ook wel de plek... waar je Pieter Wening zou verwachten vandaag, Pieter. Pieter, zei je te popelen? Popelen, uh, ah, dus, uh, in ieder geval, uh, het is een etappe die mij normaal gezien moet liggen. Dus uh, popelen, ja, pff, wat goed wil ik afzien gewoon, maar uh, ah, ik heb er op zich wel zin in. Ik zie het wel zitten. Hoe gaat het met je? Ah, het gaat goed. We hebben natuurlijk veel slachtoffers gezien in het peloton de afgelopen dagen. Maar jij bent er redelijk ongeschonden door uit, ik uitgekomen. Hè? Uh, ik, heb, ik heb gelukkig niks meegemaakt. Dus uh, ah, dat is op zich wel een positief ding natuurlijk. Net <laughs> dus ik denk dat een derde of, of, of, of, drie derde of drie vierde van het peloton uh, hier gevallen. Dus, uh, Wat dat gaat, mag je gelukkig prijzen als je er niet, je er niet bij hebt gelegen. Zeg maar. hoe, hoe zal uh, jouw ideale dag er vandaag uitzien? Dat ja, je, ja, je gewoon met de groep naar de finish rijdt je probeert weg te komen. Ja, dat, uh, het gaat sowieso een slagveld worden. Ik bedoel, ook al, probeer je een, uh, ook al zit je niet uh, in, uh, in de ontsnapping, zeg maar, gaat het nog een slagveld worden daarachter. Ik bedoel, de klasse mensenrenners die, uh, die gaan ook koersen vandaag, denk ik. Dus uh, het gaat sowieso een lastige dag worden. Rio, de vlag is gevallen en de mannen zijn op koers. Ja, precies volgens de voorspelling. Want meteen was het Jens Vogt, de Duitser, de veteraan zo'n beetje... die wegspringt in die beetje waggelende tred van hem. Het lijkt een soort eend op een fiets soms. Maar hij kan wel verschrikkelijk hard fietsen. En de mannen die erachter rijden, die hebben gewoon moeite om dat wiel te pakken. We zien in ieder geval een mannetje van BMC erbij. Eentje van Garmin, lieve Westruis meegesprongen. Luis Leon Sanchez, dan nog een mannetje van Mobistar. We zien ook nog een renner van Algo Shimano. Maar die rijdt er wat te ver achter om. Om goed te kunnen ontwaren wie het is. Maar het is meteen vuurwerk vanaf de start van deze etappe. Nog 154 kilometer, maar het zullen wel leuke kilometers worden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws- en sportquiz. In de nationale nieuws- en sportquiz van deze Sportzomer. Nu de finale van deze week. We zoeken de nieuwscanner natuurlijk. Op zondag de finale, omdat we zeven dagen in de week uh, spelen. Ik wist vandaag met Carlo Wezenbeek uit Teteringen. Dag Carlo, goeiemiddag. Goedemiddag. Helemaal uit Teteringen, met zo'n lief meegekomen. Ja, ja, ja, Hoe oud is ja. die? Uh, die is 13. En die kijkt zijn ogen uit, die vindt het wel gezellig hier. Ja. Uh, die wil later ook in de, in de journalistiek gaan. Ja, die ja, kijkt zijn ogen echt helemaal uit. vraag Teteringen vak bij daar heeft een AZ-shirt aan. Ja, ik zeg altijd: mijn vrouw is voor nak. En mijn zoon heeft verstand van voetbal. Prima. Maar uh, hij heeft uh, in de tijd dat Co-Adriaanse de successen boekte met AZ, uh, dat was net de tijd dat hij voetbal begon te kijken. Ja, en daar is hij blijven hangen bij die club. Heel goed, mooie club. Als het je lukt nieuwskenner van de week te worden... dan uh, liggen er 300 euro uh, dadelijk aan de andere kant van het uh, glas klaar, via regisseur Piet Teling af te halen. Nog scoren, ik wil je niet het is Ja, Als er nog is nou, ja. had ik Jack al gedaan. 100, 140 <laughs> punten, het valt niet mee. Goed, aantal vragen en daarmee verdien je uh, een, een bepaalde nieuwsfactor... als je die vragen goed beantwoordt. En die nieuwsfactor is weer nodig voor de tweede ronde. We gaan beginnen. De laatste keer dat er zo uitgebreid feest werd gevierd in Tripoli, was toen Muammar Gaddafi gevangen werd genomen en gedood in oktober vorig jaar. We willen iets voor het land. Real stuff. Ja, de eerste vrije verkiezingen in Libië sinds de val van het bewind van Gaddafi. Hoe hoog is het opkomstpercentage volgens voorlopige cijfers? Ik kunt een heel getal horen: 60%. procent. Dat klopt. De eerste uitslagen worden in de loop van maandag verwacht. Een kleine drie miljoen stemgerechterden kozen het eerste nationale congres. En dat congres moet de huidige voorlopige regering vervangen. Hoe heet die voorlopige regering? Overgangsregering? Nee, dat is niet goed. Het is de Nationale Overgangsraad. Ja, als je nou nog Overgangsraad had gezegd... Maar... Nee, dat is, is niet goed. Is Ik zie goed. de jury ook... Uh, ja, dat nee, is een hele vervelende jury. Dan gaan we door naar een sportvraag. In de Tour de France doemden gisteren de eerste serieuze bergen op. Die waren een maatje te hoog voor gele truidrager Fabian Canci uh, Canciarala... staat is dat hier, maar dat is niet goed. Wie uh, Canciarala moet het zijn? Wie pakte de gele trui van hem af? Uh, dat is Wiggins. Wiggins eindigde als derde in de etappe. Die werd gewonnen door zijn ploeggenoot Froome. Heel goed. Het draaide Carlo gisteren allemaal om de laatste beklimming. Een berg van de eerste categorie. En we noemen die berg de Belfi? is niet goed. Nee, het is planche de Belfi. Ja hoeveel? ja, hoeveel hebben we nu in de tussenstand? Wie heeft erbij gehouden? Oh, het bijgehouden? Oh, het wordt goed, goed gerekend. Ge ge oh, nou, oh, we hebben het de zo'n jury. Hè? Heel goed, he? heel goed. He, hoeveel, uh, wat is de tussenstand, uh, Mieke? Want uh, die zit achter het raam en die houden het bij. Ja, maar Mieke... En... Niemand? Nou, uh, we gaan wel even verder, want ik geloof dat we er iedereen mee over vragen. Kortom, we gaan door met de volgende vraag. Uh, we laten een fragmentje horen. Wie is er hier aan het woord? Eén keer uh, heb ik duidelijk een signaal gekregen... Van dat om politieke redenen uh, het gevaar uh, bestond... dat een, een, een vrij forse investering in Nederland niet uh, door zou gaan. Dat was uh, minister Verhagen. Ja, Maxime Verhagen, de minister van de Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Naar welke regio moest Verhagen destijds afreizen om die deal te redden? Dat was het Midden-Oosten. Dat is goed. Hij is goed. Bij de volgende vraag krijgt u de kans om uw score flink op te vijzelen. Want er zijn maximaal vier punten te verdienen. Uh, u krijgt hints over een persoon in dit geval uit het nieuws. En de vraag daarbij is: wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u gewoon: stop. Maar denk wel goed na voordat u het doet. Want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. Hoe meer hun, hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten u verdient. We zoeken dus een persoon. Daar gaat hij: 4. Ik voel me nog steeds 12 of 13 jaar. 3. Twee uit twee, niet slecht. Twee. Ik tennis eigenlijk helemaal niet lekker op gras. Uh, stop. Ja. Dat is volgens mij Serena Williams. Dat is uitstekend. Dat is heel goed. Ze is uh, de oudste winnares overigens op Wimbledon sinds Martina Navratilova in 1990. Ze reageerde, is dat zo? Ik voel me nog steeds twaalf of dertien jaar. Ja. Ik niet. Goed, afsluiting. Ja, 7-7 is de nieuwsfactor, dus dan moet je er in ieder geval 20 goed hebben voor een shoot-out met, uh, met onze uh, topscorer van, uh, van deze week. Dus, nou, als jullie snel door je Weet je gaan we ons al doen. Oh, ja, ja, zeker, dat moet altijd. Weet weten wat op het spel staat. We zien elkaar zo terug. Ja, ah, ja ik hoor uh, een mug. Uh, of niet? Het is wat zwaarder. De MotoGP met Hans van Lozenoord. Hans, uh, regent het al? Nee, het regent nog steeds niet en uh, we hebben dezelfde kopgroep. Twee jongens vlak bij elkaar, Casey Stoner en Dani Pedroza. En hun voorsprong op Gorgo Lorenzo is alleen maar gegroeid. Want de Spanjaard met Fabriex-Imaha zit er meer dan zes seconden achter. Normaal gesproken zou je dat niet goed kunnen maken in het resterende deel van deze wedstrijd. Als tenminste de omstandigheden gelijk blijven. Maar we weten niet precies wat de banden gaan doen. Dat weet helemaal niemand omdat er geen enkele volledig droge training is geweest. De coureurs hebben dat dus niet kunnen testen. En dit jaar zijn er toch andere motoren als in 2011. En dat kan best nog wel eens een probleem worden in het laatste stuk van de wedstrijd. Maar dat zien we dan uiteraard straks. Stoner aan de leiding, Pedroza er vlak achter. En ja, dat is toch een enorme prestigestrijd. Want Pedroza heeft hier de laatste twee jaar gewonnen op de ring. Stoner is de man. Die Lorenzo bedreigt eh, om de wereldtitel. Dus dat zou de coureur moeten zijn die gaat winnen. Maar Pedrosa zijn contract bij Honda. Ja, daar wordt over gediscussieerd op dit moment. Er is nog lang niet zeker dat hij dat gaat verlengen. Want de jonge Marc Marquez, de koploper in het Moto2-kampioenschap, staat te dringen om te promoveren naar de MotoGP in 2013. Dus Pedrosa is alles aangelegen om hier zo goed mogelijk te presteren. En daar heeft hij nu dan nog 14 ronden de tijd voor. Soutamsen, 1961 schrijven en Norman. Ja, we zijn heel benieuwd wie er in de kopgroep rijden, Gio. Nou, het is anders dan anders, want we hebben eens een keer twee Nederlanders in de kopgroep. En ja, dat is, is de eerste in koers, keer he? in deze tour. Ja, het is nog volgende koers, <laughs> maar we hebben ze niet van voren gezien, Komt hoor. Tour. Dus wat dat betreft, ze rijdt trouwens langs uh, een grote autofabriek. Uh, ja, Dan denk je toch altijd van, nou beter met de auto over die zeven koltjes heen dan uh, met de fiets. Maar twee Nederlanders dus, uh, Lieve Westra. Dat was natuurlijk de man die al meteen in het begin al vooraan reed om maar meteen te kunnen wegspringen. En Roy Curvers zit erbij. Dat is de man van Argo Shimano, een beetje de wegkapitein van die ploeg. Die in ieder geval de sprinter is kwijtgeraakt, eerder al Kittel. En daardoor is hij zijn rol als wegkapitein ook een beetje kwijtgeraakt. Want mannen voor het klassement hebben ze daar niet verder nog een mannetje dus van de Rabobankploeg. Dat is Luis Leon Sanchez, die gisteren ook al in de ontsnapping zat. Net trouwens als Christophe Ribland. Die zit er namelijk ook bij de Fransman. Verder, Philippe Gilbert, Jens Vogt. Perez, Ruben Perez is dat. David Miller, erkend hardrijder. Costa, Rui Costa, winnaar van de Ronde van Zwitserland. We hebben Seurensen. En dan praten we over Nicky Seurensen. Dus niet de man die gisteren erbij zat, Chris Anker, maar Nicky Seurensen. Sylvain Chavanel, dat maakt die kopgroep in totaal tot 11 man met die twee Nederlanders erbij. En nu krijgen ze, lijkt het wel, langzamerhand een klein beetje ruimte... ...van het peloton waar eerst heel hard achter de kopgroep werd aangereden. Maar inmiddels is daar een beetje de vrede neergestreken. Dat betekent dat het peloton iets rustiger rijdt... ...en dat die kopgroep langzaam kan gaan bouwen... ...aan misschien wel een hele mooie voorsprong. En dit is echt een dag voor zo'n kopgroep. Dit biedt kans op slagen. Eén man op achterstand, Vladimir Kouzef. Hij kwam ten val net nadat de koers van start is gegaan. Hij rijdt voorlopig dus achter het peloton aan... ...met een flink verschil met de laatste man van dat peloton. Geen heel eventjes voor mijn eigen idee... Wat is nou ongeveer de snelheid van zo'n koopgroep op dit moment? Uh, ik denk dat die nu echt dik boven de 50 rijdt. Dat moeten ze wel om uit de greep van dat uh, peloton te blijven. Uh, misschien zelfs nog wel wat harder zo, zo na nou, 55. Dat zijn toch wel de tempo's die in het begin worden gereden. En dan zie je toch wel dat er in het peloton op een gegeven moment gedacht wordt van... jongens, leuk allemaal, maar we gaan het toch iets kalmer aandoen. Want uh, als we dat eerste uur... Het is wel eens gebeurd, hè, een toeretappe die boven de 50 per uur begon. Met het gemiddelde dus in een eerste uur van boven de 50. Ja, dan hangen die renners daar in dat peloton echt op apengapen. Dus, uh, maar de kopgroep zal nog even flink door moeten rijden om een verschil te krijgen. Dank je. Tweede ronde van de nieuwsquiz. Carlo Wezenbeek, je weet wat je te doen staat. Factor 7 heb je gescoord in de eerste ronde. En uh, ja, dat is het getal 7. Daar gaan we elke goeie, goed beantwoorde vraag nu uh, mee uh, vermenigvuldigen. Dus je hebt 90 seconden de tijd om aan ten minste 140 punten te komen. Want dat is de topscore van deze week. Als een antwoord op de vraag niet weet, roep snel pas. Dan, uh, dan gaan we door. We gaan beginnen. Welk TV-productiebedrijf overweegt een. De nieuws en oh, ergens, ja, ik, ik ben al zo begierig dat ik wil beginnen. Welk TV-productiebedrijf overweegt een televisieserie te maken waarin pleegkinderen hun pleegouders kiezen? Topa. Welke neurochirurg, dat is goed hoor, moet voor de tuchtrechter verschijnen omdat hij lekt over de gezondheidstoestand van Prins Top, Friso? Tulken. Tulken. Ja. Hoe heet de Giro-winner die gisteren opgaf in de Tour de France? Eh, uh, uh, Hesjedouw. Ja, is goed. Rond welke zee in Rusland zijn tientallen doden gevallen na hevige regen? Zwarte Zee. is goed. En welke Spaanse stad zijn op de eerste dag van het traditionele stierenrennen... zes deelnemers in het ziekenhuis beland? Pamplona. Goed. De Zuid-Afrikaanse bischop Tutu krijgt een eredoctoraat van welke Nederlandse universiteit? Groningen. Dat is goed. In Spanje zijn vier mensen opgepakt die probeerden een nep schilderij... van welke beroemde schilder te verkopen? Picasso. Ja. Welke trainer zei dat Louis van Gaal zesde keus was van de KNVB om bondscoach te worden? Pas. Ronald Koeman. Volgens de burgemeester van welke stad is één op de acht van zijn burgers licht verstandelijk beperkt? Amsterdam. Ja. In welke Franse streek zijn op een militaire begraafplaats graven van Duitse soldaten uit Wereldoorlog 1 beschadigd? Dat is bij Reims. Ligt dat in de... Nee, dat ligt niet in de Artenne. Nee. Dat was het goede antwoord. Nee, spijt me. De politie heeft 34 aanhoudingen verricht rond welk dansfeest in de Amsterdam Arena. Sensation. White. Wie heeft gezegd dat zijn vredesplan voor Syrië mislukt is? Dat is Annam. Goed. Uh, dammer Erno Posnam heeft welk wereldrecord overgenomen van oud-wereldkampioen Tont Seiberands? moet simultaan Dammer. Welk beroemd Nederlands twijfelorkest gaat naar de Spelen in Londen? Kleintje Pils. Goed. De explosieve opruimingsdienst onderzocht gisteren een... Ja, we zijn klaar. Ik moet ermee stoppen. Nou, ik was in woede maar dat zal de 20 die halen, denk ik. Elf. elf. Ja, elf. Ja. Nou ja, het is ook niet op het nippertje, zullen we maar zeggen. Zijn er ook Franse ardennen? Uh, ja, natuurlijk. Ja? Oké, okay. ja, prima. We zijn er nog nooit verder gekomen. Ja. Ik de dat ik Rijms had gezien in het stukje. Met de ja. Maar inderdaad, ja. Arbenen stond er ook bij jou. Ja. Ja. ja, nou oké. Okay. Oké, okay, we gaan even praten met de winnaar Jack, Rick. Rick, uh, goedemiddag. Dank u wel. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, want uh, uh, Carlo die gaat weg met uh, boek Andere Tijden en zo. Hè. Laten we zeggen, de, de, de, de mooie, leuke uh, troostprijs Andere Tijden Sport van Jurgen Leerdijk. Dirk-Jan Roel even. Ja. Maar jij krijgt de 300 euro's, hè? Super, kom erop bij, ja. ik sta nu in de bioscoop, dus we gaan hem gelijk opmaken. <laughs> Sla stuk, stimuleer de economie. Sla stuk, stimuleer de economie. Gaan we zeker om, gaan we zeker om. Rick, jij hebt het afgelopen dinsdag heb je het gewonnen. Is het dan vijf dagen puur in spanning zitten? Um, ja en nee, ja en nee. Ik had het niet meer verwacht, laat ik zo zeggen. Oké, okay. en uh, hij ging wel goed hè? D dit is wel een goede kandidaat. Ja, hij zit zelf een beetje mm, zuinig te kijken. Hij had nou, veel goed hoor. Echt goed? <laughs> Uh, ga je nee, volgende week weer meedoen, onder een andere naam? Uh, wie weet, wie weet. Ja, ik kan altijd <laughs> doen. hè. Een kinder heb ik, dus die kan ik even willen. Heel uh, goed. Dankjewel, veel succes Doei. en wij gaan naar het nieuws. Okay. In Breda is vanmorgen vroeg een student uit Delft... uit het water gered die van een brug was gesprongen. Hij is in zeer zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Samen met drie vrienden was hij na het stappen gaan zwemmen in de rivier De Mark. Ze sprongen drie keer van een brug het water in... en na de derde sprong kwam de man van 21 niet meer boven. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond heeft de PVV deze week drie zetels verloren. Het verlies volgt op de week dat er een rumoer ontstond... over de kandidatenlijst van de partij en het vertrek van twee woedende Kamerleden. De VVD wint bij de Hond drie zetels, herstelt zich van een inzinking vorige week... en de SP blijft volgens de Hond de grootste partij. Bij de andere partijen weinig verandering. Rusland herdenkt morgen de mensen die om het leven kwamen bij de overstromingen... in de regio Krasnodar aan de Zwarte Zee. Er zijn minstens 150 doden... Tientallen mensen worden nog vermist. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij Muiden 3 kilometer. Richting Amsterdam tussen Knoop het Hoeflaak en af het Bunschoten 6. Op de A4 daarna richting Amsterdam bij Hoofddorp 2 kilometer. Tussen Arnhem en Nijmegen en tussen Arnhem en Zetten andels rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We verzamelen nieuwe spullen voor ons tourmuseum. Ja, het is wel groot vandaag. We hebben een We hebben We hebben van de eerste categorie van houden banden onder andere. Ja, ja. Twee Nederlanders in de kopgroep, Gio. Ja hoor, en die twee Nederlanders die werken erg hard om uit de geep te blijven van het peloton. Maar ja, ze geven zich nog niet helemaal gewonnen daar achteraan, hoor. Want we zien daar nu uh, toch uh, behoorlijk tempo gemaakt worden door de ploeg van Astana. Ja, die hebben de slag gemist. Dus die proberen erbij te komen. En de voorsprong is nog steeds niet groter dan 34 seconden. En dat met al die hardrijders daarbij. Gilbert die kan een eindje hard uh, doortrappen. Jens Vogt, daar weten we het ook van. David Miller, Lieve Westra, Sanchez, Costa. Het zijn allemaal mannen. Chavanel natuurlijk, het zijn allemaal mannen. Mannen die verschrikkelijk hard kunnen fietsen. Die ook wel uh, behoorlijk kunnen tijd rijden. En dat heb je nodig in zo'n ontsnapping. Nu is het weer voogt op kop. In die typische stijl dus van hem. Een beetje waggelend. Dan David Miller die zit als een uh, beeld op zijn fiets. Helemaal gebeeldhouwd, Beweegt bijna niet. Alleen de benen die draaien rond. Dan is het weer Sanchez die overneemt. En zo draait dat hele spul daar rond. En loopt de voorsprong heel erg langzaam op hoor. 39 seconden. Terwijl nummer 39 zie ik nu. Dat is uh, Gorka Verdugo. Uh, gisteren ook al in de problemen... met Tyler Farrar kwam als laatste binnen. Die wordt nu al gelost door het peloton. Dan denk ik dat we na vandaag een streep kunnen gaan zetten... door de naam van deze Gorka Verdugo. Want als je nu al op achterstand raakt... met die zeven calls die er nog moeten komen... dan ben je echt gezien. Dan is het afgelopen. Dan kun je maar beter afstappen. Dit is de Radio 1 Sportzomer Met Govert van Brakel en Jack van Gelder. Give me a second, I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 No, I know. We U hoorde Fun met We Are Young. En als u het allemaal wilt volgen, kunt u dat gewoon via internet doen. Want uh, we zijn op webcam, maar ook uh, alle clips te bewonderen. Ja, maar even wachten voor de clips. Want de uh, eerste motoren, zou die ook op de webcam zijn? Van ja, onze ja vrienden, kijk, maar. Van, kijk maar. Moet je kijken hoe die camera ah, dan snel er snel vooruit ziet. prachtig zeg. Oh, Sportzomer 2012, ook nu in beeld. Hans, ga vertellen wat we zien. Uh, we, we zien Dani Pedrosa nog steeds aan de leiding, uh, vlak voor Casey Stoner. En, ja, als dat maar goed gaat, want uh, ja, de heren geven elkaar echt geen millimeter toe. En, ja, iedere keer als die twee Honda's over de heuvel zijn bij start-finish, een heel bochtig circuit, die saxering. Dan, ja, dan komt Lorenzo er net aan de andere kant dat korte het rechte stukje oprijden. Die kan dat verschil van 10 seconden echt niet meer goedmaken. Dus Lorenzo en... En Pedroza gaan onder elkaar uitmaken wie deze race gaat winnen. En dan komt het toch aan op remmen, op heel erg laat remmen. Want daar kun je iets winst boeken. En wat er gebeurt als je te laat remt, dat zagen we net bij Kel Crutchlow. De Engelsman in het duel om de vierde plaats. Hij ging recht door de Grimbak in. En nu rijdt Dovizioso in vierde positie, gevolgd door Ben Spies. En daarachter is het Stefan Bradel. Maar er zijn nog iets meer dan twee ronden te gaan. In deze uiter spannende Grand Prix op de Saxering. En het wachten is op een aanval van Casey Stoner. Dit is de Radio 1 SportsZomer. Ja, meneer is vanochtend een student uit het water gered. Zijn toestand is zorgwekkend. Aan de telefoon hebben we Willem van Hooijdonk van de politie in Brabant. Goedemiddag, meneer van Hooijdonk. Goedemiddag. Hoe zorgwekkend is zijn toestand? Ja, die is echt uh, heel erg uh, zorgwekkend. Uh, maar hij moest vanmorgen ook, uh, toen hij uit het water gehaald werd, uh, langdurig gereanimeerd uh, worden. Nou, inmiddels zijn, uh, zijn dierbare familieleden ook in het uh, ziekenhuis. Maar uh, ja, het ziet er niet goed uit. Hè? En hoe is hij in het water terechtgekomen? Te ja, de 21-jarige student was in Breda om samen met studievrienden een verjaardag te vieren. Nou, daarna zijn ze gaan stappen in het centrum van Breda. En bij terugkomst zijn vier jongeren nog gaan zwemmen in een riviertje de Markt. Dat ligt dan bij Breda-Ulverhout die richting uit. En ja, daarbij is het slachtoffer ook twee keer van een brug gesprongen. Dat ging allemaal goed. Maar de derde keer toen hij van de balustrade sprong, kwam hij niet meer boven. Nou, zijn vrienden zijn direct het water.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 Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. We zijn nog bezig om verklaringen op te nemen. Wat we wel weten is in ieder geval dat brandweerduikers... hem binnen enkele minuten, twee minuten geloof ik, gelokaliseerd hadden... en uit het water hadden gehaald. Dat is allemaal vrij snel gegaan. Ja, maar die brandweermensen waren natuurlijk niet alle minuten plekken. Ja, dus ik denk dat hij zeker tien, vijftien minuten in het water gelegen heeft. Maar nogmaals, dat wordt nog verder onderzocht. We zijn natuurlijk die jongelui nog aan het bevragen. Maar ja, er is ook slachtofferhulp ter plaatse gekomen... omdat de schok natuurlijk heel erg groot is. Ja, De andere drie studenten, uh, hebben die er niets aan overgehouden. Nee, die hebben we wel uh, direct van die isolatiedekens uh, gekregen. En uh, ja, die hebben zich aangesloten bij de andere vrienden die niet zijn gaan zwemmen. En uh, ja, daar is natuurlijk uh, zeer veel verdriet. Ja, Op dit moment is het eigenlijk van geen enkel belang of ze wel of niet gedronken hebben? Nee, goed, daar hebben we verder ook geen navraag uh, over gedaan. Uh, die verklaringen nemen we nu nog wel op natuurlijk. Maar uh, de toestand van het slachtoffer, dat is het eerste waar het nu om gaat. U zegt zeer slecht. Is dat zeer slecht? Nou goed, ik, ik wil daar niet verder op vooruit loven, maar we zijn erg bezorgd. Oké, okay, sterkte. Dank u wel. Spektakel in de eerste 20 kilometer geo. Het is absolute chaos in het peloton, want er wordt aan alle kanten gedemarreerd. De kopgroep is alweer ingelopen. Eén mannetje rijdt nog vooruit. En dat is Jens Vogt, die ook meteen als eerste bovenkwam op de eerste klim van de dag. De Cote de Bondeval, en Daarmee een puntje pakte voor het uh, bolletjesklassement. En nu zien we een demarage van Johnny Hogeland uit het peloton. Met een mannetje van Mobistar en eentje van uh, AGDR. Volgens mij is dat nog steeds Diri Blanc, die oorspronkelijk in die kopgroep zat. Peter Sagan in zijn groene trui zit, dat toch ook niet gek ver af. Achter. En Laurens Stendam Dam is zo'n beetje de enige rabo renner die in het eerste gedeelte van het peloton in de buurt van de gele trui meerijdt. Sterker nog, hij probeert nu ook weg te springen uit dat peloton. En aan de achterkant van het peloton, ja, daar zie je dat er brokken vallen. We zien uh, een halve ploeg van Astana met achterstand rijden. Nu al Grifko, Bozic en Iglinski, de winnaar van Luik-Bassenake-Luik... gewoon op achterstand. Plaza Ver uh, Verdugo, de man van Euskaltel, ik zei het net al. En als je ziet wat voor verwondingen die heeft opgelopen bij die valpartij... Eerder... Deze week. Ja, dan snap je ook eigenlijk wel waarom het niet goed gaat met Verdugo. Ten dam wordt alweer ingelopen. En dan is het voortdurende spervuur aan demarages. Jens Voogt heeft 22 seconden voorsprong op het peloton. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl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 Met excuses, want we hebben net gezegd... Radio 1.nl, daar kunt u alles op internet zien. Uh, je zat toch net thuis hebben gezegd... Uh, schat, we gaan uh, lekker uh, dat bekijken op internet. Doe er een bammetje bij en zien deze... Geweldige clip van Robbie Williams... Die uh, naarmate het verder ging steeds uh, onsmakelijker werd. Maar Rock DJ, DJ... En hij liet zijn lichaam in eerste instantie zien. En Barotelli... <laughs> die heeft daar zeker om gelachen. Wat is dat voor een mannetje? Ja. Hans van het is gepiept, hè, de MotoGP. Ja, maar vraag niet hoe, want we hebben een geweldig sensationele laatste ronde gehad... waarin uh, Dani Pedroza werd aangevallen door zijn teamgenoot Casey Stoner. En wat gebeurde er toen? De wereldkampioen ging onderuit. Hij schoof met hoge snelheid van de baan in de grindbak. Einde wedstrijd voor Casey Stoner. Een zeldzame fout van de titelverdediger. En Pedroza, ja, daar valt niet mee te spotten op de Saxerien. Die wint voor de derde achterheen volgende keer hier. En uh, ja, als derde is geëindigd uh, Andrea Dovicioso achter Gorgo Lorenzo. Want ja, de Lorenzo die consolideerde niet alleen zijn derde plaats. Nee, die zag daar mooie tweede plek van worden in de laatste ronde. En dat heeft nogal wat consequenties voor de tussenstand in het wereldkampioenschap. Maar laat ik eerst de stand even afmaken. Vierde Ben Spies. Vijfde Stefan Bradel. Aangemoedigd door 90.000 toeschouwers hier. En zesde Valentino Rossi. Toch een keurige race gereden. Voor Alvaro Bautista, de man die vorige week nog in assen... Gorgo Lorenzo uit de race T-boonde. Vanaf de laatste startplek is hij toch nog zevende geworden. En dan kijken we naar de stand in het kampioenschap. Jorge Lorenzo... Renzo, hij gaat weer aan, is eentje aan de leiding met 160 punten. Tweede, Dani Pedroza, die heeft hele goede zaken gedaan. Die gaat Casey Stoner voorbij, 146 punten. En dan Stoner op de derde plek, 121 punten. Dat belooft nog wat voor dit seizoen. Het gaat heel spannend worden. Zeker volgende week, dan gaan we naar Mugello in de prachtige Toscane. Dat is geen langzaam, kronkelig baantje. Nee, dat is een schitterende, snelle piste... waar de GP coureurs zich helemaal kunnen uitleven. Met Lorenzo weer als nieuwe koploper in het wereldkampioenschap. Het Radio 1 Sportkomer Tourmuseum. Ja, Jack. Mooi, hè? Mooi muziek in ieder geval. De Tour, uh, het museum. We hebben de truien van Rooks, de bergtruien ja. en uh, Teunissen natuurlijk. En de, de accordeon helm. nu, denk ik. Mooi, de bandoleon. Ja. Uh, ja, de helm, de gele helm van, van Theo komen. Zeker, heel Weet... mooi. En uh, kijk eens links. Ja, ik zie een houten wiel staan. <laughs> ja. Wel, weliswaar rond, ja. geen vierkant. Maar... Jij hebt het houten wiel uitgevonden. Houten, zo. Ja, dat is prachtig. Ja. Twee houten wielen zelfs. Ja, in de jaren 30 of 40 heeft een verzamelaar dit wiel van het merk Sergio Torino op de kop getikt. Uh, Gio, ja. uh, een houten wiel. Hoe is het in Simms mogelijk dat men op houten wielen kon fietsen? Ja, het werd gedaan in die tijd. Het was blijkbaar toch het meest comfortabele. Ik denk ik nee, gewoon heel veel in het grapje maken, jullie huh? tijd. Maar mijn huh? tijd was het in ieder geval. Want je moet heel moeilijk ja, nu, Guillaume. Huh? Eh? Ja. <laughs> <laughs> zo ver ben je maar, niet maar, achter, ja, Guillaume? Het, het lijkt me inderdaad niet comfortabel om daarop te rijden. En als je dat tegenwoordig ziet op wat voor materiaal ze rijden. Ja. Hoewel tegenwoordig pompen ze die bandjes ook weer zo achterlijk hard op. Hè. Normaal gesproken 8 atmosfeer, nou misschien 9 atmosfeer. Dan, dan rij je nog wel enigszins comfortabel. Maar eh, als ze tegenwoordig al doorpompen tot bijna 10 atmosfeer, en misschien zelfs nog wel harder. Ja, dan is het net alsof je op zo'n houten wiel rijdt. En met die carbon frames van tegenwoordig, ook daar eh, is het niet echt heel comfortabel op fietsen. Dus wat dat betreft gaan ze qua comf ja, comfortabiliteit. Eh, gaan ze in ieder geval weer een beetje terug naar die oude tijden van vroeger. Maar het gaat wel verschrikkelijk hard op het materiaal van tegenwoordig. Ja, maar dus, houten wiel kapot was over en uit, hè? Want er waren ja, geen koekleiders nog in de koers. Ja, uh, Klopt helemaal hoor. Frames die konden ze nog wel eens een keer met een, uh, bij een uh, smederij. Uh, Sainte-Marie de Campan aan de voet van de Tourmalet. Beroemd verhaal van een renner die daar een kapotte fiets had. En uh, daar uiteindelijk uh, in ieder geval uh, geholpen werd. Uh, althans, hij mocht niet geholpen worden. Uh, maar uh, ik, ik was even afgeleid en ik zag Kenny van Hummel fietsen. En dat was niet vooraan in de koers. Maar achteraan, hij is een van de gelosten uit het uh, peloton. Maar uh, je, je mocht uh, niet geholpen worden uh, bij het repareren van het materiaal. Dat moest je toen allemaal zelf doen. En die arme man die moest toen in een smederij in Sainte-Marie de Campan. Zijn eigen voorvork moest hij weer lassen. Um, ik kijk nu trouwens naar Jens Vogt. Die nog steeds voorsprong heeft op het uh, peloton. Uh, 23 seconden zou die voorsprong hebben op dit moment op het uh, grote peloton. Daarachter een hele grote groep met een aantal mannen. Ik kijk erbij, Er zit niet één Nederlander bij. Wel een renner van Vakant Solei. Dat is uh, Rafael Wals. Een goede klimmer uit die ploeg. Hij probeert in elk geval daarachter dan weer het uh, peloton. Met alle uh, truidragers, de grote mannen. En daarachter een enorm slagveld. Want het tempo van...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 Christopher and Dreadlocks, Donald Lunny and Alwyn Fawere. Cycling through the city, I'm waving to them all there, eh? <laughs> yep. Get up in your bike. No petrol, no diesel, you'll never get obese. A cadenza in a musical piece, and there is peace, peace of mind. When you ride the frontier Between nature and mankind I think I'll go for a ride I think I'll go for a ride Summer evening on the road A cool breeze in my head Poetry in motion I think I'll go for a ride. I think I'll go for a ride. I think I'll go for a ride. The ride from Luca Bloom. Ja, zo loopt het toch uh, alweer tegen twee. Uh, een grote hap genomen? Ja. Te ja, grote hap van een ja. te klein broodje. Een broodje Ey, meneer van Dijk kunnen we een beetje klagen? U kunt uh, altijd klagen, meneer van Gelder, op 0800-1101. Uh, we moeten weer het goede nummer en zeggen, want gisteren de, ging het niet De, de meest belachelijke klachten die u gehad heeft. Dan nou, dan er mee. zijn hele vrolijke klachten bij. Er zijn ook wel mensen die gaan klagen of die, ja, waar je helemaal niks aan kunt doen. Dat Waarom ze te veel, veel belasting is. betalen of dat hun aanslag, uh, et cetera. Daar kun je natuurlijk niet echt veel wat mee. Maar kan je wat oplossen, Tom? Los ah, je ah, wat op of, of hoe je het aan hoor luisteren te Als oud-huisarts is luisteren soms ja, al ja. voldoende. En, en, en soms kun je mensen ook echt helpen met de vraag. Of dingen kun je, kun je zeggen. ook wat voorschrijven dan. Je <laughs> je kunt niet, uh, wij schrijven niet voor. Nee? Wij luisteren. En oh. soms vinden mensen het heerlijk om even iets kwijt te kunnen ja. over mij of over jou of over wie dan ook. Of weet je te grote grote hapje? Zijn hap. er Nederla Nederlandse zeker? Hè? Nee. Ik, de meeste mensen die bellen die hebben ook wel een beetje knipoog in hun eigen stem, omdat ze weten dat het ook gewoon een beetje vrolijke rubriek moet zijn. Dus 0800 1101 voor vrolijke en treurige klachten. Gisteren ja, is natuurlijk niet goed. Dan wil ik even. We dat het was niet goed gisteren. Zeg het nog één keer nog goed. 0800 1101 Dankjewel, meneer Van Dijk. We zijn er over een paar minuten weer.